Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In heel Frankrijk rijden na 9 uur vanavond geen bussen en trams meer. Dat heeft president Macron gezegd naar spoedoverleg... Begin deze week werd een jongen van 17 door een motoragent van dichtbij doodgeschoten. Daardoor zijn er al dagen rellen. Vanavond praat de ministers nog met social media bedrijven zoals TikTok, weet onze correspondent Frank Renoud. Want op die sociale media, daar worden boodschappen verspreid, oproepen gedaan om te gaan rellen s'nachts, om een vernieling aan te richten om samen te komen om dat te gaan doen. En de regering wil dat die sociale media daar iets tegen doen. Dat die oproepen worden verwijderd en dat de individuen die dat schrijven ook worden getraceerd, zodat er opgetreden kan worden tegen die personen. Worden er vannacht extra agenten ingezet en heeft president Macron ouders opgeroepen hun kinderen vannacht thuis te houden. De komende jaren kunnen Brazilianen niet stemmen op Bolsonaro. De oud-president mag acht jaar niet meedoen aan de verkiezingen. Rechters vinden dat hij schuldig is aan machtsmisbruik. Vorig jaar twijfelde hij vooraf al hardop over de verkiezingsuitslag... vertelt correspondent Boris van der Spek. De zaak draait om een gebeurtenis... die drie maanden voor de verkiezingen vorig jaar heeft plaatsgevonden. Bolsonaro heeft toen diplomaten naar zijn residentie geroepen... en gezegd dat het elektronisch kiesysteem in Brazilië niet werkte. En volgens de rechters vandaag heeft hij daarmee zijn macht misbruikt... door eigenlijk ongegronde twijfel te zaaien over een goed werkend systeem. En toen Bolsonaro de presidentsverkiezingen had verloren, bleef hij maar zeggen dat er gefraudeerd was. Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk op de eerste plek. Veel Nederlanders op de tribune zagen hem eerste worden vandaag bij de kwalificatie. Pas te horen bij Viaplay. Verstappen 1-0-4-3. 1-0-4-3. Hij blijft staan. Ho, minder dan een tiende. Maar Verstappen pakt hier de snelste tijd. Hij houdt hem vol. En Leclerc komt er uiteindelijk niet aan. Ja, deze kwalificatie was dus voor de race van zondag. De andere Nederlander Nick de Vries werd allerlaatste. Door Formule 1 rijdt dit weekend met een aangepast schema. Morgen is een aparte sprintrace. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond is het droog en nog een graad of 17. Morgen eerst wat bewolkt met ook wat motregen. In de middag wordt het wat droger en dan niet...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 I'm blowing <laughs> Terwijl ik hier nog even zit te stoeien met een microfoon die niet goed omhoog wil, maar uh, daar passen we ons op, uh, maar op aan. Uh, welkom allemaal bij de laatste dag van juni. Het is 30 juni 2023, we zitten alweer op de helft van het jaar. Uh, een maandje ertussenuit geweest. Uh, de laatste keer hoorden jullie ons op uh, 28 april, de dag na Koningsdag. Vorige maand hebben we even overgeslagen, maar we zijn er weer met Jammer en M&M's op de laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. En ze zijn er weer aangeschoven de twee MM's vandaag. Oeh. Mike, ja, goedavond. Ja, goede avond. op twee en Mirko op drie. Hallo allemaal. Ja, hoe was, uh, hoe was jullie maand? Of twee maanden. Nou, ik moet zeggen, het is ten eerste raar dat we er een maand tussenuit zijn geweest. Maar ik heb het idee dat we vorig jaar ook een maand tussenuit zijn dan deze tijd. Klopt dat, ja. Ja. Ja. Toen waren we er in juni niet. Dat ja. is gewoon de zomerstop. We hebben altijd één keer een zomerstop, heb ik het idee. Nee, maar twee lekkere maanden gewoon natuurlijk uh, goed weer gehad. Ook wat minder weer gehad. Um, maar over het algemeen gewoon wel lekkere, lekkere maandjes, gewoon, zo heb ik het idee. Ja. ja, nou ja, hetzelfde voor mij. lekker, uh, Zeker gewoon genoten van het warme weer ik heb ook sinds kort een 360 graden camera. Dus daar ben ik helemaal mee wezen rond spelen. Zeg maar met het warme weer. Dat is wel heel leuk. Dus dat heeft ook wel in ieder geval mijn genot extra vergroot. Ja, vertel daar zeker zo nog wat meer over. We gaan natuurlijk weer de, de, de vaste rubrieken doen. zometeen. onze maand in nieuws. Straks onze maand in muziek. Daartussendoor nog, gaan we nog even online kijken. We hebben de Meer Kookshow. We doen nog een speciaal zandvoortskwartiertje. kwartiertje. En Lucy is... Het hele tweede uur bij ons straks in de studio, dus dat is gezellig. Ik zie Mirko's uh, gezicht een beetje vertrekken, maar... Nee hoor, ik hou van ja. Lucie, mag okay. helemaal. En dit is nieuwe informatie voor jou, Mirko. Ik heb het net al gehoord van jij eventjes. Dat is, dus nieuw, nee, is ja. leuk, gezellig. Ja, ik ja. wel. ik ja. wel. En uh, nou ja, eigenlijk is onze community uh, building ook steeds beter geworden, want we eten van tevoren uh, voor onze uitzendingen. En uh, Mirko heeft daar afgelopen week ook een ervaring mee gehad uh, in de, met de commissie. Ja, Hebben vertel Hebben jullie ook uh, met jullie collega's van tevoren gegeten, hoe was dat? Oh ja, dat was prima hoor. We hebben het ja. een keertje eerder gedaan. En ja, dat Is dat, is dat gewoon goed voor, voor de teambuilding? Nou, het is vooral voor mensen die, die werken, zeg maar, maar echt een 9-to-5-job hebben, zeg maar. Uh, dat ze niet nog hoeven na te denken over thuis avondeten halen en dan uh, de vergadering ingaan, zeg maar. En nou, dan kunnen we wat eerder beginnen, dus nou, dat, dat is toch wel ja. praktisch. En Net jullie waren niet je... eerder klaar. <laughs> nee, nee, nee, nou, ja, weet je... Uiteindelijk dus wel, want we zijn ook eerder begonnen. Anders waren we eerder nog later klaar geweest. Ja, was, eerder nog later. Het was een latertje heb ik begrepen van jammer inderdaad. Ja, het was iets met parkeren toch, geloof ik? Nou van alles uh, parkeren. Oorspronkelijk dachten we AZC, maar dat ging uh, vervolgens niet door. Er uh, dus stonden ook nog dingen op de agenda zoals de retributiebelasting. Maar ze is maar naar de vorige dag, uh, volgende dag uh, verschoven. Dus ja, dat ja. Uh, zijn hot topics. Nou, straks uh, okay. in het begin van tweede uur nog meer Zandvoorts uh, geleuter. In het Zandvoorts kwartiertje. Uh, allereerst uh, het nieuws wat ons opviel. Uh, nou ja, vorig weekend, uh, Mirko, uh, werd uh, Rusland bijna overgenomen door een andere leider. Zeker. Of heb je dat meegekregen? Nou, dat was best spannend. Dat was er gebeurd. Ineens uh, krijgen we een uh, ja, nieuws dat Dugosi dat uh, boos is op Rusland. Hè? Omdat, er, omdat er meerdere raketaanvallen zijn geweest op, op Wagner Kampen, zeg maar. Uh, ja, en dat hij een... Naar, naar Moskou gaat marcheren... met zijn troepen. Een beetje een vage... beschrijving. Er wordt niet heel duidelijk gezegd... we gaan je afzetten of zo. En het moet ook vooral heel vrede gebeuren, is er wel aangekondigd. Maar nou, het had er niet, het had de, de blijk... De, de schijn was behoorlijk tegen... als ze maar, met tanks op Mosk Moskou afrijden. Um, en ja, dat was nogal wat. Toen heb ik echt wel... Weet je, ik vond de Oekraïne-oorlog echt niet zo heel intens meer. Want ja, weet je, er gebeurt gewoon elke dag wel iets... en iets, iets naars. Maar dat was echt moment dat ik even toch ook de socials constant aan het checken was. Oeh, wat... Wat gebeurt er ja, nu? En dan dat vervolgens is, ja. loopt het af met zo'n ongelofelijke sisser. Dat, dat is. Uh, uh, ja. Poetin was dan op een gegeven moment gevlucht. En even later krijgen we ineens het nieuws van. Uh, uh, uh, ja, maar hey, uh, we stoppen ermee. We willen geen uh, bloedvergieten. Uh, ja. En uh, ik ga naar Wit-Rusland. Doei. Ja. Nou, dat was al bijzonder. Vond je dat, vond je dat jammer? Um, nou, ik wil geen bloedvergieten. Ja. Dus vond ik het jammer. Weet ik niet. Maar kijk, je hoopt natuurlijk toch ergens in je naïviteit. Uh, dat er op een of andere manier wat verandert. En dat ja. daardoor die oorlog gewoon stopt. En, en hoe of wat? En, en weet ik van wat. Hè? Dat, dat, dat, dat hangt allemaal om. Um, dus ja, die hoop heb je dan toch wel stiekem van hey, gaat dat, gaat dat nu getoppeld worden? En is hè? stel, Prigozhin zou dan aan macht komen, zou hij dan een minder uh, kwaadaardige dictator zijn, zeg maar, dan Poetin, op zijn minst. Weet je, dat zou wel een upgrade zijn. Ik moet zeggen, dit was inderdaad echt nieuws wat niet te ontwijken was. Ik, want ik zeg ik, net als jou, ik volg eigenlijk ook de hele Oekraïne-oorlog... niet zo heel veel meer als in het begin. Maar ook inderdaad mijn hele Twitterfeed. En ik ben echt op Twitter niet heel actief in dit soort uh, communities... maar toch helemaal vol met dit soort dingen. Maar kijk, dit toont natuurlijk eigenlijk twee dingen aan. Dat is dat Poetin toch niet zo oppermachtig is als hij zelf wil dat hij is. Want er zijn echt wel mensen die, die ook denken van... ja, wij hebben ook legers, wij kunnen dat ook. Kijk, het zal niet snel gebeuren. Maar het laat ook gelijk zien dat zo'n huurlingenleger... ja, toch echt naar het grote geld gaat. En als dan de baas zegt... Zoek het maar lekker uit dat die ook zomaar in opstand kunnen komen. En ja, dat, dat laat eigenlijk zien dat zo'n huurlingenleger ook niet echt de beste optie is. Voor niemand, niet eigenlijk. Nee, zeker. En ik, ik denk dat het ook Poetins positie best wel heeft verzwakt. Want hij is best aan het eind gekomen. Ze hebben uiteindelijk ja. het, het ministerie van Defensie, zeg maar in Rostov, zit dat. Hebben ze wel daadwerkelijk ook over, het, overgenomen op een gegeven moment. En ja, er zijn gewoon best wel veel dingen gelukt met beperkte. Mankrachten en ze kregen ook support van de lokale bevolking. Uh, zelfs het leger, het Russische leger, zeg maar, wat voor Poetin zelf werkte. Uh, die hebben heel veel soldaten zich gewoon van overgegeven. En zo. Dus ja, dat gezichtsverlies was dat natuurlijk enorm nu. Ja, maar dat is volgens mij al sinds dat hij die oorlog is begonnen. Dat ja, denk ik ook. Maar ik denk dat dit wel echt een klap was. Maar als je het hebt over een geleide zaal, ja. was het even een soort glibaantje. Die ja. die ja, maar denk je dat hij dan de nog de lange termijn gevolgen gaat hebben? Of denk je dat dat wel losloopt uiteindelijk weer? Ja, want dit gaat een staartje krijgen. En, en hoe en hoe snel, dat weet je niet. Maar ik bedoel, of Prigozin gaat op een gegeven moment iets doen, wat weer zichtbaar wordt. Of hij valt ineens spontaan uit het gebouw. Want het schijnt wel eens te gebeuren met de officials rondom Poetin, zeg maar. Ja. Uh, dus ja weet je, hoe, hoe of wat weet je niet. Kijk, voor hetzelfde geld zit ergens binnen uh, het, het, het, uh, het Kremlin, zeg maar... een van de hoge official die al heel lang klaar is met Poetin... en al hartstikke lang bezig is met kijken... wat is het moment om hem af te zetten? En weet je, dit soort dingen helpen daarbij. Dus hoe dan ook, in, in zeg maar dat, dat hele domino-effect wat die oorlog nu is... heeft dit natuurlijk een effect. Want daar, daar is het gewoon te ja. groot voor. Ja, dus ja. ja het is en, interessant. Nou ja, wat mij nog uh, opviel... en dan blijven we ook nog een beetje in het buitenland... maar dan uh, aan de andere kant van de oceaan. Uh, het hield ook uh, mensen langer dan een week zelf, uh, zelfs in hun greep. Uh, ik wil net zeggen dat op zaterdag was natuurlijk wel echt een soort nieuwstorm, wat echt zo'n hele dag uh, zeg maar, bezig Maar dit was een hele week in het nieuws. Uh, de Titan, de onderzeeër, waar vijf miljardairs... Uh, wel heel bijzonder de wrakstukken van de Titanic uh, gingen bezoeken... En uh, uh, nou, het, dat werd al aangekondigd, weet je wel. Dat die mensen dat gingen doen. En toen dacht ik al van... Nou, dit is echt wel weer zo'n soort uh, prestige project, weet je wel. Je moet, net zoals dat je naar de ruimte gaat... Ja, ik wou net dan, zeggen, ja. Maar dan eigenlijk precies het tegenovergesteld. Want 4000 kilometer de diepte in plaats van de hoogte. Ja. Of 4000 kilometer, 4000 meter. Uh, anders is het wel erg ver. Zie <lacht> nee, je uh, dus aan de andere kant van de aarde. ongeveer? <lacht> en... Uh, maar toen raakte die dus uh, vermist, uh, het, uh, het radarsignaal uh, verdween en uh, nou ja, op een gegeven moment dachten mensen wel van nou, die mensen komen niet meer levend terug. En ook vorige week vrijdag uh, zijn ze dan uh, ja, overleden door een implosie en dat uh, ding is gewoon geïmplodeerd. En ja, waar ik een beetje eerlijk gezegd moeite mee had, kijk dit is een, een nieuws weet je wel, iedereen volgt het en iedereen... Kijkt het. het was op een gegeven moment ook het opening van het Nederlandse journaal. En zeker internationaal. Je weet hoe die Amerikaanse nieuwszenders zijn. Hè? Die denken bij elke ja. aardappel die verbrandt dat de wereld vergaat. <laughs> uh, maar waar ik een beetje moeite mee had... is dat ook op datzelfde moment, uh, en eigenlijk gewoon ook wekelijks... honderden vluchtelingen op de Middellandse Zee vooral... ook op een bootje gaan. Dus dat is een vergelijkbare situatie. Kansarme oh. mensen die uh, worden opgejaagd door mensensmokkelaars die met hun zeshonderden tegelijk ook verdrinken. Ja. En dat is gewoon een berichtje op nu.nl... dat na twee uur weer naar beneden zakt. Ja. En geen enkele talkshow of journaal aandacht heeft. Nou, ik weet, Daar had ik moeite mee. Ik, ik, ik snap die, die, die moeite zeg maar, wel als je, het, als je het op die manier vergelijkt. Maar het, het is natuurlijk helemaal niet te vergelijken. Hè? Waar, waar we hierover spreken, dat is een bedrijf geweest... dat op een hele andere manier ook onderzeers heeft gebouwd... dan dat we voorheen hebben gedaan... Die hele ja, watersector, waterbranche, daar gebeurt eigenlijk nooit wat. Hè? Zeker het onderzeese gebeeld, er is nooit nieuws. Um, dus wat, het, wat er ook gebeurt op zo'n moment dat er iets misgaat, dan is dat ook echt iets nieuws. Iets wat mensen niet vaak zien of horen. Hè? En dat is natuurlijk het, het leed, wat, wat jij omschrijft is, is natuurlijk immens en is natuurlijk is, is, is helemaal niet, niet, niet goed. En dat kan je ook niet tegen elkaar afwegen. Maar ik vind het heel logisch dat als iets heel vaak gebeurt en heel erg in een patroon valt, dat jij ja, op een gegeven moment. Uh, vinden mensen dat wel meer minder interessant? Weet je, toen de oorlog net startte, kreeg het ook minder aandacht dan misschien op de dag dat er uh, de, de, de grootste voortgang was gemaakt, bijvoorbeeld. En um, het is natuurlijk ook zo dat het gewoon een, een heel bijzonder verhaal is, want er zijn heel weinig regulaties voor hoe gaat het, bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe, wanneer mag dit, onder welke omstandigheden mag je zo'n onderzeer bouwen, weet je. Ja. En wat ook heel interessant is, wat ik nog wil toevoegen, even helemaal los van wat je zegt, is: kijk. De manier waarop het gebouwd is, is ook ongelooflijk interessant. Want meestal gebeurt het met allemaal dure metalen en dergelijke. Mm -hmm. Maar dit hebben ze dus van carbon fiber zeg maar, gemaakt. Dat is nou, heel goedkoop. Nou ja, goedkoop. Het, het hele idee eraan was dus... Hey, is dit niet de nieuwe manier om dat te doen? Kunnen we het daarmee niet toegankelijker maken? En daarmee ook zeg maar, het ontdekken van de oceaan weer beter maken? Want hè, die eigenaar heeft juist meermaals gezegd... ik heb een hekel aan dat onderwatertoerisme. Maar hij heeft het wel gedaan, omdat hij dacht... Dit levert mijn geld op, dus hiermee kunnen wij als bedrijf misschien weer wat meer. Dus het is best wel sneu dat je eigenlijk een droom van zo'n bedrijf in duigen ziet gaan. Maar het is ook hun eigen fout geweest. Want net als dat ja. maar een vliegtuig een bepaalde levensduur heeft... en op een gegeven moment als je het vaak gebruikt gewoon afgeschreven wordt... omdat dit materiaal minder stevig is geweest... hadden ze eigenlijk naar één duik de, de hele uh, huls moeten vervangen, zeg maar. Ja. En nog interessanter vond ik dan dat de Amerikaanse overheid... met een geheim project, wat ze dus niet... Wilde vertellen. Oh ja. Al veel eerder wisten dat het waarschijnlijk geïmprodeerd was. en daar zelfs het audiofragment van hadden. omdat ze dus schijnbaar een technologie hebben waarmee ze onder water kunnen luisteren. Op, op weet je hoeveel meter diepte. Maar dat ze dat dus niet hebben vrijgegeven. Maar pas op een gegeven moment dat het veel, veel later was, veel verder was. Na nou, heel veel interne druk, toch wel gedaan. Maar wel gezegd, ja, maar we gaan niet vertellen hoe we dat hebben gedaan, jongens. We hebben gewoon een paar CIA-mensen gezeten met van die, van die Soundwave-techniekjes. Ja. Dat willen we echt ja. niet zeggen, dat gaan we echt niet ja. zeggen. Ja. Die wisten oh, dit. Ja, en nu daarom zijn er wel. miljarden euro's verspild aan die zoektocht op het moment dat eigenlijk ja. al heel erg duidelijk was... dat ze dood waren voor nou, die paar kijk, mensen bij en, dat geheime project. zeker nu je dat zegt, ik vond vooral... Kijk, het is logisch als mensen vermist zijn dat er een zoekactie is. Maar ik vond dit ja, zo extreem dat ik ook dacht van... Uh, uh, kijk, het is logisch dat er een bepaalde inzet is... maar het leek wel alsof uh, de vijf belangrijkste mensen op aarde daar naar beneden kwamen. En dat is nou, toch wel een beetje omdat ze veel geld hebben. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je dat helemaal verkeerd ziet het is juist heel anders, dat is omdat het de eerste keer is dat er zoiets in een sector gebeurt. Dus al die mensen die daar verstand van hebben, die die onderzeeërs hebben, die hebben eindelijk de kans om daar iets mee te doen. Tuurlijk gaan ze dat doen. Ze, ze, ze doen normaal nooit zoiets. Weet je, dit is gewoon als zoiets het eerste keer gebeurt in zo'n veld ja, tuurlijk gaan ze dan kijken wat kunnen we doen zeker als in het begin nog het nieuws is, hé, hey, maar ze kunnen nog gered worden, er valt wat te doen. Ja. Dus, dus, dus ik snap helemaal wat je zegt, maar ik denk dat het gewoon zo onvergelijkbaar is en daarom vind ik ook zelf juist die vergelijkingen... want ik heb het ook op social media wel gezien... vind ik toch wel een beetje onsmaakvol. Dan denk ik van ja, het is, natuurlijk, het is, het is, het is mogelijk... weet je wel hoe dat gaat op de Middellandse zee en dergelijke. En uh, we spoelen elke dag mensen aan. Precies, maar het is, het is wel totaal anders. En, en ik denk dat dat het belangrijkste is, is. Dit is één ja. verhaal en dat is een ander. Ja. Maar ja. weet je wat wel gebeurt bijvoorbeeld... Uh, uh, ook ineens dat dan iedereen daarnaar kijkt... terwijl gewoon op Europese subsidie... Uh, spoelen mensen aan uh, in de Middellandse zee, weet je wel... De, gewoon de Europese Unie subsidieert... andere landen om ze tegen te houden... of van die gevaarlijke ja, tochten te maken. maar dat is dus. op zich ook niet helemaal waar. Want de wet in internationale wateren... is op zo'n manier georganiseerd... Um, ja, dat daar kunnen we ze beleid. niet wegsturen. En bijvoorbeeld die boot... waar ook heel veel mee werd, ver, mee werd vergeleken, zeg maar. Want ik heb dit ook op social media voorbij zien komen. Het is een wat populairder verhaal wat je schetst. Um, daar is al tweemaal... een boot naartoe gegaan... toen ze nog in internationale wateren waren. Die aangaf, jongens we willen jullie redden, jullie mogen op onze boot... maar dan gaan we jullie wel terugsturen, zeg maar. Omdat dat onderdeel is van het hele beleid... Het beleid. Wat, wat we hier hebben van, ja jongens, ja. we willen niet zomaar vliegen. Maar het punt is, als ze dat niet aannemen op zo'n moment... Ja, dan is dat ook hun verantwoordelijkheid. Zo werkt dat. Dat zijn internationale wateren. En, dat, en ja, het is heel... Het is heel um, ja. Het is heel vervelend, maar, het, zeg maar ik vind wel het beeld wat er is van... oh, we laten ze allemaal verstikken, terwijl dat twee keer, nou, tot dat twee keer is toe ook is gebeurd. Wel, dat is ook dat wel, dat nou, is ook het wel is. zo, want er hebben ook gewoon Italiaanse kustwacht en zo... die laat expres gewoon vluchtelingen niet langs of helpt ze niet... Uh, als daar hulpeloos honderden mensen op een boot zitten. Dus dat gebeurt wel gewoon. En dan gaan we nu afspraken maken met een, ja, een discriminerend land als Tunesië... om daar maar dat vluchtelingenprobleem op te lossen. Ik weet het. Dan, we, dan gaan we wel weer naar een andere... Ik ja, ik wou net zeggen... Ik, ik wil even <laughs> voor het allemaal weer doorgaat ja. Het ging er uiteindelijk over. Is, wat is het nou eerlijk? Waarom is het ene ding waar vijf mensen in de zijn, is het probleem zitten groter nieuws dan 600 ja. mensen? En ik denk dat het heel simpel is. Wat, wat mensen willen lezen komt bovenaan te staan. Dat ook, en ja. hoe erg het ook is dat de vluchtelingen verdrinken... het is iets wat vaker gebeurt en wat Mirko ook zegt... Zo'n uh, sub submarine, zo'n onderzeeër die zingt, Ja, dat is gewoon echt nieuws. Er gebeurt niet veel, dat vinden mensen interessant, wordt meer gelezen. En het gaat uiteindelijk toch om de centen bij, uh, bij al die organisaties. Dus ja, ik denk dat dat het uh, verklaart waarom dat bovenaan staat. Maar dat het allebei vredelijk is, is natuurlijk, een, uh, is natuurlijk duidelijk. Ja. Dan nog even een klein huisje leed. De treinstoring bij Amsterdam. Ja, dit vond ik weer iets typisch. Het is weer echt elke keer als ik iets over treinen lees... Um, dan denk ik alweer van... Oh, is het weer zover? ver? Ja, het nooit. Er is weer een trein, Ja, Ik en Jammer zei de laatste keer... Toen we op een trein aan het wachten zagen... Ja, met de NS weet je het nooit. Uh, dit is weer eenzelfde gevalletje. Je bent lekker naar een concert geweest bij de Adena. En ineens uh, stopt de verkeerslijn het mee in Amsterdam. En waardoor je gewoon de hele nacht vaststaat. En ik vind dit ook weer... Natuurlijk is er wat meer nuance in. En het is weer een, een standaard treinverhaal. Ja, we kunnen niks aan doen, maar... We hebben het hier weer over. de, de ontstaat storing in Amsterdam. Uh, de, de back-up systemen falen. De andere back-up systemen falen. Vervolgens moet er een protocol in worden gezet... om de hele verkeersleiding maar naar Utrecht te verhuizen... wat een hele nacht duurt. Nou, trouwens, hoe lang is het geniet, wel Een paar dagen volgens mij zelfs. Uh, ja, die storing heeft een paar dagen geduurd, ja. Want uh, later in die week... Ja, uh, er was er, er ook even geen verkeer mogelijk... Tussen, rond Amsterdam ja. omdat ze het en, moesten omzetten. En ik vind dit ook weer inderdaad... Laat, dit laten we je zien... Hoe onvoorbereid de NS. Want altijd als er een systeem kapot gaat bij de NS, zeggen ze, ja, de backup systemen gingen ook kapot. Maar dan heb je dus geen goede backup systemen En dit, nee. dit stoort me keer op keer weer. En ik, ik, jij zei net ook iets over de NS. Jij zei de NS. Wat zijn nou de NS de beste nou, reclame de, voor de, de auto? Ja, de NS en ProRail zijn over het algemeen de beste reclame voor de auto. Ja, net zoals dat D66 best de beste campagne is voor BBB. Dat heeft uh, nou ja, een sidestep. Ja. Daar, ja, daar, weer niks over. daar nee. weet ik weer niks over. Maar inderdaad, wat jij zegt over de NS, ik ben het er helemaal eens. Ik vind dit gewoon niet kunnen nee. uh, voor zo'n grote organisatie. Maar ik heb goed nieuws. Uh, er is gaan sprake naar muziek. van dat we nee. gaan kijken naar een andere... dat, dat we, dat we het, zeg maar, de spoorwegen ook gaan openen voor andere aanbieders. Dus wie weet... Ja, ik, dat, weet ik weet niet Merko, het Dat is. is een andere discussie, maar daar ben ik dus echt fel op tegen. Kijk maar naar Duitsland, dat gaat niet goed. Ik denk ook niet dat het handig daar, is. We, nee, gaan naar muziek. Nee, we gaan het zien, muziek. <laughs> Even naar muziek inderdaad. We gaan luisteren naar Nothing But Thieves. Vandaag een nieuw album ja, uitgekomen, uh, maar dit nummer... Uh, is vandaag al, uh, een nieuw album, ja. Een tijdje online. een singeltje, ja. Overcome. En daarna... De enige echte Elton John die met zijn pensioen bezig is. Ja. Oh.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 net al, Elton John, een beetje op uh, ja, de, de, de dag die je wist dat zou komen, maar toch een beetje onverwacht. Ja, hij had uh, zijn laatste show in, uh, in Engeland, geloof ik, met Glastonbury uh, Festival, ja. en hij gaat geloof ik nog een aantal shows in de Goodbye Yellow Brick Road Tour, en dan is het uh, klaar met zijn live carrière. Best jammer, ik, ik vind het jammer, moet ik eerlijk zeggen, er waren er nog toen een keer, stond hij in Nederland in Ahoy, toen waren er nog kaartjes zodat dus ik heel erg de of ik wel ga, maar uiteindelijk niet gedaan. Achteraf toch een beetje jammer dat ik niet ben gegaan. Ik had het toch wel een keer live willen zien. Ja. Uh, maar goed, misschien. Uh, dus dit oh, is toch echt zo'n legende, weet ja, je Ja, dit is echt zo'n zo muzikant die je niet snel nog een keer ziet. Denk ik. Je hebt er een aantal en dit is er één van. Ja. Maar op zich, als hij dan op een gegeven moment 80 is. Hij is gaat al 80 volgens mij. Nee, is hij is hij al 80? Nee, volgens nee, mij niet. Nee, toch. Wauw, het is de beste man. Dat ga ik niet opzoeken. Nou, hij, hij is echt best hij wel... Hij is 76. Uit. Ja, 76. En hij maakt al echt oh. zijn hele leven muziek. Zeker al drie Dat is, ja. dat, dat dat is drie gewoon genera. wel weer doen uit voor zijn leven. Ja, nou, goed. Misschien beetje... dat hij inderdaad nog op zijn 80ste een comeback-tourtje ja. maakt. Maar ik denk het niet. Ik... Op zijn 85ste. De, go de, golden golden oldies. Oldies. De, golden de Golden Oldies. De Golden Oldies. Nee, ik denk niet ja. dat de beste man nooit meer gaat optreden. Maar ik denk wel dat hij de grote tours, uh, tours stopt. Nee, maar dat goed. snap ik. Dat snap ik ook wel. Het is tijd voor de regio. Ja, we gaan het hebben over het bloedhete, plakkerige... Gezellige Lekker weer, weer, want het was twee weken terug, uh, inmiddels uh, in juni natuurlijk, hè, was het eindelijk een keer echt goed weer. Want het voorseizoen, dat, uh, ja, dat mocht niet echt baten, heel koude avonden. Koud overdag en regen, maar er waren eindelijk temperaturen 25 tot 30 graden. En dan komt iedereen naar Zandvoort om, uh, om zand te happen. Nee, ja. uh, nee. om... Uh, uh, om lekker naar het strand te gaan een dagje. De parkeerplaatsen stonden alweer vol. En de treinen, die reden. Met, uh, vol bepakt met iedereen. En dat gaat natuurlijk ook gepaard met uh, wat overlast. Als er drukte is. Uh, vooral bepaalde groepen uh, jonge mensen. Die, uh, ja, die, uh, die, die, die, die zorgden voor overlast. En andere mensen voelden zich daardoor niet veilig. Het was een hele uh, ja, media-hype, zou je wel kunnen zeggen. Een week lang. Want zelfs Geert Wilders uh, die kwam uh, langs in Zandvoort... <laughs> om even zijn woordjes te doen uh, over, de, over wat hij ervan vond... dat er overlast is uh, op de stranden. En daar hebben wij ook een, uh, een, een klein fragmentje van... die ik, uh, kom ik net achter, even erbij moet pakken. Dus wie wil... Uh, mij even back-uppen met nog iets zeggen. Nou, weet je wie er ook nog kwam? Want jij hebt het over Geert Wilders. Maar ook minister van Justitie, Dylan Jasilegus kwam langs in Zandvoort. voor. Dus ja, een dag dat, eerder. Dus we dag. hebben echt, echt wel hoog publiek getrokken. Heb je hem ondertussen voor je, Jelmer? Ja, inderdaad. Okay. En op woensdag 21 juni, dus dat is anderhalve week terug... stond hij trouwens op de afgang boven mijn strandtent. Dus dat vond ik een beetje apart toen ik daar weer een dag later liep. Uh, nou, oké. Okay. Genoeg over hem. Maar hij had natuurlijk weer zijn woordje klaar over waar dit allemaal aan lag. Er zijn dan vaak jonge marokkaanse jongens. Ja, wat nou, er je hiervan? Nou, ik vind het een verschrikkelijk geloof. Dus ik heb daar eigenlijk niet zo'n boodschap aan wat u over het geloof zegt. Ik heb wel jammer zeggen, maar ik zeg nu mijn mening. Nee, Dat mag gelukkig in het is is land volgens mij. Het Ja. uw mening. Ik was want we zijn ja. een vrij land. Zo maar zolang dat u dat blijft in de media zeggen. Gaat iedereen ons doen, met een andere manier kijken. En dat vind ik eigenlijk niet leuk voor ons als moslims die ja. eigenlijk nietjes in het land alles doen om ja. alles te, eigenlijk te verbeteren en juist een goed samenleving te doen. Ja. Meneer Wilders, wat geeft u van Santvoort? Ja. In is het een, een, een geweldige stad. Een geweldig dorp, daarvoor zijn we hier. We zijn, het is een beetje een PVV-gemeente ook. Althans, we hebben hier heel veel kiezers. En de, mijn collega Marco Deen is een geweldige fractievoorzitter hier en, in Zandvoort. Dus wij komen hier op voor de mensen. En ik vind het geweldig om hier te zijn. Absoluut, het is een feest. Absoluut. Hoe Reageerde de strandwenteigenaren op uw, op uw komst? idee. Nou ja, ik, heb, ik ben vooral gaan luisteren. Natuurlijk heb ik ook gezegd wat ik vond. Ze zeggen ook van, we vinden het onvoorstelbaar dat, dat niet wordt voorzien. Je kan op je vingers uittellen wat er gebeurt. En ieder jaar opnieuw. Dat er niet een structurele oplossing komt. Het is mooi als er een keer een aantal agenten uit de buurt eh, hier naartoe komen. Nou, dat moet natuurlijk een structurele oplossing. Er moet voldoende politie zijn. Ik heb tegen gezegd, het is ondenkbaar dat hier een minister van Justitie op bezoek komt, die gewoon zegt op de vraag moet er meer politie komen. Van ja, het is geen staat in Nederland. Zandvoort is echt een PVV-gemeente. Wat hebben die Mens mensen die hier eigenlijk aan gehad hand om een PV te stemmen afgelopen jaar. Ja, en die vraag, uh, het antwoord op die vraag, die uh, blijven uh, de luisteraar even schuldig. Maar natuurlijk best wel een goede van deze report van NN News die je nog op het laatst even hoorde. Maar en en, en, wie was en vinden die Zandvoort nou ook zo'n mooie stad? Ja, mooie een prachtige stad, stad ja. natuurlijk. Uh, zeker. <laughs> Prachtig. Kijk, Sorry, uh, we moeten ook weer een beetje afronden richting de muziek. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje dankzij onze eigen M&M dat dit in het nieuws is gekomen. Want uh, Mirko die plaatst een keer wat op Facebook volgens mij. Uh, door een ervaring op het strand uh, die niet zo prettig was. Uh, aan de hand daarvan vooral ook op Twitter denk ik dat je dat, je dat schreef. Nou, dat nou, nee, nee, was echt een uh, Facebook post hoor. Hebben daar. ook allerlei mensen het opgepakt en daar ja. wat over geschreven. En uh, ja, een week later stond Wilders uh, op de stoep. Ja, dat was dan weer niet mijn bedoeling. Had je dat, voor, had je dat voorzien? <laughs> nee, nee, wat ik zeg. Ik heb een postje gemaakt op, op, op Facebook om twee uur s'nachts. En deels omdat ik daar zelf rondliep en heel veel hoorde. Maar dat is dan nog tot daar aan toe. Maar ik heb natuurlijk heel veel mensen die bij strandtenten werken. Uh, ik ken een aantal strandpachters. En um, ik hoorde gewoon zoveel signalen. Ook, ook los van mensen die, die ik, zeg maar, van het strandleven ken. Dat ik echt gewoon zoiets had van, ja, hier, hier, je moet wat mee. Dus heb ik gewoon voor mezelf erger, heel kort... Wat... Erger dan normaal. Ja, veel erger dan normaal. En toen heb ik gewoon voor mezelf eigenlijk gewoon iets gepost. Nou ja, ik, ik wil daar graag wat mee doen. Wat, wat hè, We vinden dat het zo is. Nou, volgende dag ineens uitgenodigd... door iemand van N.A. Nieuws voor een interview. Dus ik denk, nou, misschien wel goed. Want ik vind het wel belangrijk dat er aandacht voor komt. Ook zodat er wat mee gebeurde, weet je wel. Nou, en dat is een domino-effect geweest van je wel. Ik ben natuurlijk heel blij dat, dat in ieder geval de minister... echt langs is geweest, hè, want die kan daar ook, ook concreet wat aan doen. Iets doen ja. Die kan echt ja. iets doen. Die kan echt iets doen. En ja, PVV, ik ben geen PVV'er, maar... Aan de andere kant, weet je, uh, aandacht van de landelijke politiek is natuurlijk gewoon, gewoon wel goed. En, en, en, en, uh, ja. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, de plunderingen van de direct, dat bleek dus niet echt helemaal waar te zijn. Nou ja, het is, het is hoe je het doet. Kijk, plunderingen is, is in principe gewoon het meervoud van, van dieftallen, zeg maar. Dus zoveel dat het niet meer handelbaar is. Nou, het was ook vooral meer richting het personeel... dat mensen dronken waren en overlastgevend, zeg maar. Dat ook. Dat dat dat ook. dichtgingen. Dus ja, het is, het is een wat heftig woord. Uh, ook, ook niet mijn woord geweest, overigens. <laughs> maar, Even indekken. Het werd namelijk zo genoemd. Maar uh, uh, ja, in principe niet helemaal incorrect. Het was gewoon te veel. Daar komt het op ja. neer. Het was gewoon uh, niet en, goed. en ik werk ook bij een strandtent, zoals ik net al zei. En dan uh, ronden we het een beetje af. Maar... Ik heb eerlijk gezegd, toen ook in dat bewuste weekend... was ik ook twee dagen aan het werk... niet zo heel veel meer gemerkt dan... Ja, je kijkt wel eens over het strand... en dan zie je zo'n paar mensen uh, liggen met wat harde muziek... of uh, ja. die een beetje onrustig rondlopen. Of, en daar wordt dan een keer misschien wat van gezegd... en dan krijg je een nare reactie. Maar ik denk ook... kijk, je mag natuurlijk nooit zeggen, het hoort erbij. Weet je wel, dat vind ik ook helemaal niet. Nee. Maar als er drukte is... dan kan je niet voorkomen... en zeker ook als het overmatig warm is. Kijk, we hebben ook mensen op het terras die als ze te veel drinken... dat ze ook niet uit te staan, zeg maar. Dat zijn gewoon Duitsers of Engelsen. Ja. Uh, nee, maar de mensen je, maar... gedragen zich gewoon vervelend... als ze ja. het warm hebben. Dat is... Nee, maar, maar daar heb je helemaal gelijk in. En, en, en ik zeg ook niet van... er mag niks meer voorkomen, maar het was zo erg. En, en jij hebt echt heel veel geluk gehad, kan ik je vertellen. Want ik heb met zoveel mensen gepraat. Ook zeker daarna nog. Ook gewoon met strandhouders van, die ik ook niet kende... Weet je, mensen die zeiden van, van dingen die ik ook nog niet heb gezegd. Route in de media, dus uh, primeurtje. Dat, dat, dat gewoon vrouwelijke strandtentmedewerkers niet meer naar buiten durfden om gasten te serveren. Dat er uh, messen werden gevonden tussen strandbedjes en zo. Weet je, het was echt wel dusdanig erg. Even los van hè, uh, het kan een keer misgaan als het druk is. Dat ik wel nog steeds denk dat het heel terecht was dat de aandacht er is geweest. En, en ook de extra inzet die er nu is. Dus de 32 extra agenten die zijn ingezet. Uh, maar ook de camera's en alle andere dingen. Ik denk dat dat wel ongelooflijk helpt. Dus ik, ik ben daar wel heel blij mee. En ik vind ook dat, dat het college dat echt super okay. goed heeft gedaan. Dus ja, nou helemaal goed. Dan gaan we even afsluiten deze... Ja, dit lopen veel te veel uit, hè? zo'n rubriekje dan. Hè? Deze bloedheete rubriek uh, sluiten we af met ook een uh, bloedheet liedje van een, uh, nou toch al best wel weer aantal jaar dit geleden. Dit was 2018. Dit is echt mijn zomer in 2018. 2018 ja, pas. Ja, misschien wel mijn favoriete zomernummer überhaupt. Maar jongens, vijf jaar geleden. Ja, oh. Clean Bandit en uh, Demi Lovato solo.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 So I do it so long inderdaad. Lekker nummertje nog steeds. Lang niet meer gehoord. Inderdaad, ja. En dan kom je erachter dat het alweer vijf jaar geleden is. En ik heb altijd het idee bij dit nummer dat het nog veel ouder is, omdat het echt nou, zo'n soort 2013-5 ja, is. Ja, zo klinkt het, ja. En daarom is het zo goed. Ja, Alles, maar goed. alles uit 2013 was goed. Nou, weet ik niet hoor. Okay. Back uh, online. Ja, oké, okay. back online. Ja, wat gaan we doen, Mike? Ja, uh, back online. We gaan wat uh, dingen bespreken die wij online hebben gezien. Of tenminste andere nieuws Die Misschien wat luchtiger zijn of wat raarder dan serieus nieuws. En het, eigenlijk het eerste item wat mij gelijk opviel. is dat de kloegen, clubs en poppodia de muziek voorlopig nog niet zachter hoeven te zetten. Wat zei je? Wat zei ik? Oh hebben. mijn god. Oké, okay, ja. ja, geinig. Nee, want uh, het verplichte limiet dat is nu op uh, 103 decibel. En uh, ja, de gezondheidsraad had gezegd dat uh, dat lager echt, moest. Dat is echt keihard. Uh, en de overheid dacht: uh, dat vinden wij niet. En ik vind het lichtelijk belachelijk. Want iets... Kijk, ik ben al niet zo'n clubtype. Maar een van de redenen waarom ik ook niet zo'n clubtype ben, is omdat ik altijd doof weer wegga. En ik vind dat echt gewoon niet relaxed. Want je loopt de hele dag met, of hele avond met oortjes in. Ja. Die niet comfortabel zijn. Het klinkt, de muziek klinkt niet meer. Het nee. zit gewoon zachter. Nee, weet je, ik, ik doe zelf muziekproductie en, uh, en draaien en dergelijke. En uh, nou, ik ja. kan jullie vanuit mijn mu muziekkennis best vertellen dat zelfs 95 decibel. Als dat je dat, dat een hard, uur he? hoort zeg maar, dan, dan je kan dood. je al gehoorschade ja. oplopen. Ja. Dus 103 decibel. En geloof me, elke decibel daarbovenop... maakt heel veel uit. Is exponentieel, hè? Het is, is echt ja. heel veel. Ja, ja. dus, dus ja. absoluut, jongens. Bl mensen blijven alsjeblieft oordopjes dragen. En verder uh, ja, niks te zeggen. Ja. Ja. En weet je wat het ook al was? Die afspraken, die, dat was nog ineens een wet. Dat het zijn gewoon afspraken hè, over dat geluid. Ja. Dus je hoeft je er ook niet aan te houden. Nee. Zeg maar, het zijn gewoon... ja, Ik weet niet hoe dat precies heet, maar het is een soort... Een advies, eigenlijk niet uh, iets mee hoeft te doen. Ik dus, ben al en ik snap het eigenlijk ook niet, want straks heeft iedereen gehoorschade en dan komen mensen niet meer naar... Nee, maar dit is de big oor die ons allemaal manipuleert. Big oor. big, oor, De gehoorapparaat man en Manufacturer en zit zitten hierachter, jongens. Dit ja. is een uh, complot. Nee, ja. nee maar ja. het is gewoon niet beste <laughs> en ik vind het ook niet uh, nodig. De, de gehoorspecialisten. <laughs> de, gehoor, de gehoorspecialisten complot. Ja, factsavers. Factsavers, die, <laughs> die zitten hierachter, jongens. <laughs> Kijk, uit, ja, uitkijken voor ze. <hijen> Oké, okay, nou, mijn favoriete talkshow werd net weggeklikt. Oh okay. ja, <hijen> Want uh, Marcel en Gijs op uh, SPSS... Uh, een veel betere vervanging uh, van uh, VI... <hijen> van uh, op dat tijdstip. Dat mocht de, maand, de afgelopen maand... de hele maand iets uitproberen. En iedereen vond er wat over. Want eigenlijk zijn het helemaal geen presentatoren... of in ieder geval niet mensen die een talkshow kunnen hosten. Maar het bevalt opvallend goed. Ze scoren zelfs beter dan andere talkshows... zoals Op1 of op RTL4... En ze halen de afgelopen weken 500.000 kijkers. En die mogen... Beter dan op één is ook niet zo moeilijk, hè? Nee, nee inderdaad. Nee. <laughs> maar dit was dus op zes... Uh, en ze mogen verder van John de Mol. Dus nou ja, ik leuk. moet zeggen, ik heb het niet, uh, niet zelf gezien. Uh, maar het zijn stukjes. eigenlijk ervaren mensen. Ik heb, het, ik heb uh, fragmenten gezien van Jo, maar ik ben, ik ben zelf altijd wel een beetje biased voor vandaag. Sorry, ik vind het altijd gewoon een soort klassieke grappige vibe hebben. Het is echt zo'n kroeg zo vibe. En het is natuurlijk soms iets over het daaltje, maar ik kan er altijd wel lachen. Ik kijk het ook niet, maar als ik maar dingen voorbij je voor dat, dat uh, met Johan Derksen ze binnen heeft gehaald, Want die heeft gezegd, ik vind ze grappig. Oh, dat zou best kunnen. Ik heb nou, geen idee. Dus dat is het enige in de hele historie wat ik vind dat Derks Derksen goed heeft gedaan. <laughs> oh, Oké. Okay. Ja, nee, het is natuurlijk een beetje een aparte man die Andersen, maar ik weet niet ik kan al wat wel allemaal lachen met die talkshow uh, okay. meestal. kunnen we niet gewoon beter dan landelijk verbod op, verbod op talkshows instellen dat zou ik ook op zich wel goed vinden nou ja er zijn wel een paar leuke ja, ja, ja. lastig ah, ik zou wel ooit heel graag een keer bij Yinek willen zitten gewoon als gast maar verder niet ik weet niet verder ik kijk nooit talkshows dus, ik luister ik okay. ga dus, nee. gaan meer keer bij Yinek ja, krijgen <laughs> ja en, uh, oh, dat gaan we in twee uur bespreken. Maar jij hebt iets over ja. de, de zangeres die op de plaats van Taylor Swift niet zingt. Ja, nou, ze hebben een nieuwe versie uitgebracht. Snow on the Beach with more Lana Del Rey. Een geinige versie. Maar Lana Del Rey heeft dus uh, eigenlijk out of nowhere aangekondigd... dat zij uh, volgens mij volgende week naar de Psycho Dome komt. Uh, best grappig, zo'n last minute show. Blijkbaar had ze een show gedaan in Glastonbury Festival. En toen dachten ze, oh, laten we ook nog maar wat verder in Europa gaan doen. Ja, next, want Mirko wil komen. Leuk als je er naartoe had gewild. Het is inmiddels uitverkocht binnen 10 minuten. Beetje jammer. Mirko zag iets leuks waarschijnlijk deze. Elon Musk en Mark Zuckerberg... zeggen klaar te zijn voor een cagefight. Ja, dat, dat vond ik wel... Wat, dat... wat, wat is dit nou? Nou, erg? ik vond het echt hilarisch. Het is zo'n nu-punt nou, ja, Elon, ja, Elon Musk is natuurlijk altijd een beetje een, een excentrieke man... die volgens mij gewoon een andere vorm van vermaak nodig heeft... dan de meeste mensen. Nou, het zijn allebei mensen die maar één ding goed kunnen... en daarom veel geld hebben. Nou, dat weet, nou, weet ik niet. Kijk, Mark Zuckerberg en Elon Musk zijn echt wel andere, andere type mensen. Dus ik vind het wel heel grappig dat... Uh, zelfs Mark Zuckerberg eigenlijk ermee in heeft gestemd om mee te gaan doen. Ik heb zelfs Elon Musk vandaag zien tweeten: dat er een reële kans is dat die Cage Fight in het Colosseum ja. in Rome nee. zou plaatsvinden. Dat las ik ook Nou, als dat maar niet in november is, want dan ben ik daar ook. Dus dat, dat zou ja. geweldig zijn, leuk. Dan leuk. ga ik ook mee leuk. naar Rome. Ja, dan ga ik mee naar Rome. Dan ja. je, boek ik een ja. ticket bij. Ja. Nee, dat is wel geinig inderdaad. Okay. Ja, ik vind het toch echt zo TV zo'n meme-ding echt grappig. Ik vind het wel heel leuk. Ik ja. vind eigenlijk, de wereld heeft te weinig van dit soort meer luchtige ja. nieuws. Dit soort events. En het is gewoon. Het is een beetje een soort gekke nieuwe moderne cultuur of zo. Ja, lijkt we hadden dat toch eerder met twee van die uh, no-no's die een keer gingen vechten. Met ja, twee YouTubers. Ja. ja. ja maar Kijk, het valt mij gewoon steeds, steeds meer Paul. op dat het populair begint Logan te worden dat, dat, dat ja. bekende personen <laughs> iets totaal geks gewoon. doen wat niet bij hen lijkt te passen, maar dat, dat maakt het juist weer leuk. Of? Ik ja, vind dat wel een leuke trend. Ja, ja vind, vind, ik geinig, vind ik ook geinig. Nou, wat geinig. Ja. Wat echt heel geinig alles, toch? Wat dit is goed, best. Ja. wel geinig. Allemaal, allemaal geinig, hoor. Ja. Heel geinig. En uh, My Heart, Heart Will Go On die is weer een hit... omdat de Titanic opnieuw is gezonken. Uh, ja, ja, ja, dat is wat grappig, hè, eigenlijk. dit is, nou. is helemaal... dit is echt triest. <laughs> we hebben het er net over gehad. Uh, en dan is nu de vraag... gaan we Taylor Swift nou draaien... of is dat te laat? We gaan Speak Now draaien... want volgende week komt uh, Speak Now, Taylor's version uit... en we gaan even naar het album uit... wat ik niemand kent. Better than revenge. Zometeen pak je notitieblokje erbij, want we gaan koken met de Mirko Show. Wat gaat het zijn, Mirko? Het gaat uh, uh, ja een uh, boterkip worden. Heel benieuwd. <middels> faster than you could say sabotage I never saw it coming, wouldn't have suspected it I underestimated just who I was dealing with She had to know the pain was beating on me like a drum She underestimated just who she was stealing from She's not a saint and she's not what you think Ja, wat was dit, wat was dit uh, gezellig met Taylor Swift. En, uh, ja, ja Mike. die uh, kaartverkoop van Nederland die gaat starten. over. Oh mijn god, volgende week krijgen we een mailtje toch? Vijf uur in die altijd. Goed, meer Show. De meer Show. De ding was pijn, Dames en heren, het is de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor de meer Show. Nee, stop! Oh, stoppen! Oh. Nou, dames en heren, welkom bij de Meerkookshow Show. Met vandaag een uh, authentiek Indiaas recept. Namelijk, uh, mijn broertje die uh, studeert in Italië. Dus die heeft er allemaal andere internationale studenten. We hebben toen een keer iemand uh, die uh, ja, uit, uit India komt overgehad, Omdat dat was goedkoper dan naar India vliegen. Dus hij dacht, weet je wat, we gaan gewoon een keer uh, bij jou uh, mee op vakantie. Dus ik ga het gerecht opnoemen. Uh, butter Chicken is het. Heet het? Het is een, een beetje een nieuw Indiaas gerecht. Maar het is echt super heerlijk romige kip. Dus bij deze, wat heb je nodig? 400 gram kipdijenfilet... 100 gram kookroom... 1 blik tomatenblokjes... 2 eetlepels Griekse yoghurt... 2 eetlepels zonnebloemolie... 2 eetlepels roomboter... 2 eetlepels garam masala... 2 eetlepels citroensap... 1 eetlepel paprika poeder... 4 teentjes knoflook... 2 uien... peper, zout en kaneel. Ter garnering kan je wat koriander, rijst... naambrood en groenten voorbij doen. Nou, Hoe maak je het? Snijd de kipdijenfilet... Uh, kip, kipdijenfilet in blokjes en doe deze in een ruime kom. Doe erbij twee eetlepels Griekse yoghurt... twee fijn gesneden teentjes knoflook... twee theelepels titoensap... één eetlepel uh, garam masala... en één theelepel zout. Meng dit goed door elkaar en zet het even apart... zodat het lekker kan intrekken. Twee. Snipper vervolgens de uitjes. Veer twee eetlepels zonnebloemolie... in een pan en fruit. De uitjes, uh, uh, en fruit... de uitjes... rustig aan totdat ze glazig zijn geworden. Vervolgens... Twee teentjes fijn gesneden knoflook toe. En bak deze even mee. Doe er dan één eetlepel garam masala. één theelepel paprika poeder. één snufje kaneel. En één theelepel zout bij. Bak dit ook even mee. Tot, uh, en tot slot doe je er een één blik tomatenblokjes bij. Breng dit aan de kook. En giet de slagroom erbij. Of kookroom in dit geval. Zet het vuur direct laag. En pureer het geheel met de staafmixer tot een gladde massa. En daar nou, staat hier slagroom. Omdat het ook kan met slagroom. Mits er geen suiker in zit. Maar ik zou okay. dit dus gaan voor kookroom. Drie. Als de saus gepureerd is, voeg je de kip toe aan de saus. Doe de deksel op de pan en laat dit vervolgens op een middelhoog tot laag vuur. 1 minuut of 15 lekker pruttelen tot de kip gaar is. Zodra de kip gaar is, roer je twee eetlepels roomboter door de saus. Ja, dat is nogal wat, maar het is wel heel lekker. Okay. Het gerecht heet niet voor niets butter chicken. Breng, de smaak met peper, uh, breng op smaak met peper en zout. en garneel eventueel met wat blaadjes koriander En eet smakelijk. Nee. En dat is... Heerlijk om te mixen met basmati rijst, wil ik nog toevoegen. Okay. En, uh, ja. Wanneer heb je het klinkt geprobeerd? Goed. Ah, in de kerstvakantie was dat dus een tijdje okay. terug. Ik heb de nieuwjaarsduik uh, dit jaar gedaan met een, uh, een Indiaanse uh, jongen en een uh, <laughs> Rus. Dus hebben we hebben die goed uh, ingeburgerd hier. O ook goed inge ingevet, ingebouwd. Goed inge inge ingebouwd, ja. <laughs> ja, zeker. Dus uh, nee, en het is echt, ja, een beetje, het klinkt heel gek, maar het is zo'n lekkere ja vorm van kip eten. Ik kan het ook niet omschrijven met iets anders wat ik ken. Bij absoluut aan te bevelen. Ja, maar soms zijn ja. gewoon gekse dingen juist. of Niet juist. Zeker. Dus daarom dacht ik... Uh, alleen ik weet, weet, Als Nederlander vind ik het toch vaak wel Engels vervelend gerecht. Ik weet niet. Ik ben toch wel een beetje... Ja, maar dit is wel een Nederland-proof gerecht, zeg maar. Dus dit is gewoon echt een hele crème gesappige kip. En, en het is niet te spicy. Nou, dus ja. Ja, we moeten het maar een keer gaan uitproberen. En, uh, we zijn heel erg benieuwd. Ik hoop dat iedereen thuis heeft meegeschreven. En dan gaan we nu naar en dat is deze keer ook echt zo naar een zero. Knop, Dan, ja. <laughs> Green name is American Don't American Idiot. Don't wanna be an American idiot. Don't